Ja, dames en heren, jongens en meisjes, er is weer een aflevering van Radio. leuk dat je Dus We zitten hier gezellig in Café Libertaria, met op dit moment uh, Peter. Zometeen komt heel even Josje nog erbij, voor een kleine crypto-update. En uh, ja, misschien komen er nog meer mensen bij, dat, dat doen we zometeen alweer. Ja, laten we gewoon beginnen met de grote bitcoins en de staatsschuldmeter.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 olie oh, is bijna 60 dollar, dus ook stevig omhoog gegaan. Ja, dat is natuurlijk wel oh. rond geweest met een tanker, twee tankers die uh, een vals vlak, vlak hebben onderaan naar het zich laten uitzien. En uh, ja, Iran, een drone neergeschoten, straat van Armoes wordt gedreigd af te sluiten. Dus ja, dan zie je allemaal dat, uh, dat de olieprijs wat omhoog gaat.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 Ja, en geld. bitcoin. Over. Maar zeg maar, je zegt het goud? Goud is boven de 1400 dollar nou, 1413 dollar. Hmm. Dus ja, is, uh, en aandelen uh, gaan ook weer, terug, weer omhoog. Dus alles staat eigenlijk omhoog. En ik denk dat het eigenlijk allemaal een safe haven zoeken is voor die tsunami van geld uh, die er aan te komen. Ja, ja, het is inderdaad weer easy money time, ja. Ja, ja. ja, bitcoin uh, inderdaad. Ja, dat zou dus een verklaring kunnen zijn, die uh, blijkt van Dat is helemaal, helemaal belachelijk, hè. Ja, die is, uh, die is echt uit zijn dalletje van 3000 helemaal omhoog geschoten... ...naar de, in dit moment, uh, 12.000 eurotjes Dus uh, ja, het is weer uh, een beetje à la 2017, hè? Ja. ja, het ging vandaag, dat was gewoon in uh, één nachtje 20%, en dit staat nog steeds 20%. Dus bij elkaar is het denk ik in 48 uur uh, ja, 30% omhoog gegaan. Maar ja, in die twee weken, dat jij een weekje op vakantie gegaan, in die twee weken. Ik weet niet wat dat twee weken geleden stond, maar ik denk dat dat, uh, uh, wat stond het zijn geweest, 8000 of zo? Ja, oh, uh, twee weken geleden, ik had het wel even op zoek hoor. Uh, toen was het ongeveer, uh, ja, zoiets, ja. Uh, uh, ik zie een week geleden, een week geleden was het 8000, nou, 12.170 zie ik staan, dus ja, uh, dat uh, uh, is niet uh, ja. ja, 7000, niet 7000. 7000. En, <coughs>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 Ja, dan is, het, dan is het einde zoeken. Dat gaat echt om duizenden miljarden. Dus ja, ja, wat is dan 21 miljoen bitcoins? Dus het zou dat kunnen zijn. Het kunnen, ja, in zijn al, algemeen. Ik vond dat we best lang naar beneden zijn gegaan. Ik vond dat we het best lang hebben voorgehouden. Of hoe zeg je het ja. op de goede manier. Dat het best lang doorging, die, die, die downtrend. Dus nou ja, goed.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 die Taihutu op bezoek, dus misschien dat, oh, ik, dat ik... Ja, die kan ik misschien wel een keer meenemen in de opname van Vrijheid Radio. Ja, leuk, leuk. Okay. Dat is de man nou, dat... die, die zijn huis verkocht voor, uh, voor bitcoins, hè? Ja, dat is de YOLO-familie, die inderdaad zijn hele huis en alles en hebben en houden, verkocht die voor bitcoin en Dogecoin en die reist nu de wereld over als uh, ambassadeur van de bitcoin om het zo maar te zeggen. Ja, cool. Die uh, komt ook... leuk als hij uh, in de komt. Ja, hij komt ook langs bij Lieberland, dat vindt hij heel interessant. Dus toen, uh, nou ja, ik heb hem inmiddels een hoop uh, post bezorgd die hij allemaal van mij mag meenemen. <laughs> dus uh, <laughs> hij komt hier binnenkort. Uh, naartoe en dan ga ik met hem een bootvaart, een boottochtje Libra maken. Oké, okay. nou, top uh, Joshin. Uh, ik zal je verder niet ophouden. Oké, okay, bedankt ja, man. Dan gaan we.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 En uh, ja, het uh, dingetje moet uh, Libra gaan heten. En het moet een stablecoin gaan worden. En ik denk ja, Libra is natuurlijk het uh, sterrenteken van uh, harmonie en stabiliteit. Dus vandaar die naam. Het werd, werd in um, mainstream media steeds gezegd van dat het een cryptocurrency is. Nou ja, dat moeten we nog maar gaan zien. Uh, ja, Je hoorde Joshi net al zeggen, het is geen, uh, geen crypto. Ze zeggen het zelf wel, maar ja, het is, uh, als je de whitepaper gaat lezen, dan val uh, je al een aantal dingetjes op.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 Nou goed, die moeten dan op toe gaan zien. Het idee is dat ze natuurlijk wel enorme transactievolume kunnen ze aan. Want dat, dat is ook wel nodig als je er zo, ja. zo. En dat kan omdat dat een paar enorme systemen zijn die bij die maar zeven keer bij, bij, bij een aantal clubs, grote clubs, neerzetten. Ja, het, is ja, ja. Niet, het is niet iets zoals bij Bitcoin, dat draait bij een heleboel mensen op hun eigen computertje. Dan heb je duizenden nodes wereldwijd. Mm -hmm. En uh, de, ja, dat is hier niet het geval, maar ik begrijp dat ze op termijn, zeiden ze, willen ze dan wel decentraal geworden, maar het is niet helemaal duidelijk hoe dat moet. Ja, ja, ja. En, misschien moeten ze het dan nog even uitzoeken. Zijn nog nodig, ben bezig met dat boek van uh, Blockchain for Dummies of zo? <laughs> <laughs> <laughs> nou, ja, ze, ze willen natuurlijk uh, gebruik maken van, dat, van A, van het.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 Ja, ja, en ja, en heb ja, je ja, daar al je funds zitten? Ja, de ja, er In geld zitten. Ja, sorry, uh, <laughs> u heeft iets uh, gezegd wat niet aan uh, de community guidelines past. En uh, nou, uh, nu bent u een hate speaker en uh, dag, uh, zeg maar dag, neer in fonds. Ja, dat, <laughs> uh, En het is ook dat niet is... zo dat de partijen die daarin zitten dat die dat, die dat garanderen dat het wel goed komt, want, want die partijen, net zoals wat Julian Assange gebeurde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 Nou, nou stonden er in de whitepaper wel heel erg een paar opvallende dingen waarvan ik denk van ja, dit hebben ze echt uh, gekopieerd en past van uh, de crypto wereld. Zo was er de term bank die unbankt, stond er letterlijk in. Ja oké. Okay. Ja. Ja, nou ja, dat komt uit de crypto wereld hè? <laughs> Dus uh, nee. je hebt heel veel mensen die geen toegang hebben tot een bankaccount, die wonen voornamelijk in de derde wereld.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 Dat, uh, ja, ze, de, een overheid die bezorgd is over privacy, laat we die lachen zeg, Die zitten in ja. ieders bankaccounten neuzen. Die kunnen, die kunnen iedereen dwingen al zijn bankstatements geven En dan gaan ze daar doorheen om te kijken of het allemaal klopt. En ah, los daarvan. Uh, banken doen het zelf trouwens ook. Hè? Dat weet ik gewoon. Ik ken iemand die uh, bij een bank uh, gewerkt heeft. Die vertelde ook dat, uh, al die, die liet dat ook zien hoe dat gebeurde. Van uh, hoe zal die, uh, want dat was zijn werk daar hoor, hè? Hoe zal die... Gegevens verzamelen en daar zeg maar, eh, koppelen aan andere data. Zoals, eh, koop, Heb je, heeft die persoon een koopwoning of, nou ja, ze dus kijken niet naar een persoon hoor. Ze dus kijken in het algemeen naar die data.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 Die weten natuurlijk alles van je eigenlijk. En die weten heel veel van je. Dus denk dat ja, van, van banken al. ook. Want banken die zien gewoon wat jij met je geld doet. Ja, maar... Die weten waar jij een abonnement hebt. Die weten waar... En ze, gaan gewoon, ze, ze, ze maken allemaal categorieën van... Uh, nou ja, die persoon is zo en zo en zo. En uh, doet ook dat, dan, dan dat met zijn geld. Ja, natuurlijk zou je daar wel aan, weten. Ja. Maar moet je eens ja. vergelijken met Facebook. Wat die weten over de berichten die jij post. Want die ja. weten je hele politieke voorkeur in elkaar maar in die, alleen al de vrienden die je hebt, die zet je in een bepaald uh, netwerk neer, Dan kunnen dat heel precies, uh, kunnen ze dat, uh, ze kunnen misschien zelfs voorspellen op welk moment jij van libertariër alt-right wordt ofzo, of, uh, ja, nou ja. dus ja Facebook weet zoveel, zoveel in details van je.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 denk ik. Ja, maar uh, ja, ja, persoonlijk ben ik er niet zo uh, negatief over. Hier. Ja, eerder een beetje positief eigenlijk, want ja, ik zie het sowieso niet als een bedreiging voor, voor crypto. En want het, ja, het is zo naar mijn idee ook niet echt een crypto dus. <laughs> het hmm. concurreert eigenlijk met, uh, met, met de munten van de centrale bank en, en het, het noemt zichzelf stablecoin, net als Tether, weet je wel. Is ook suggereer ja, inderdaad... niet, het is gewoon gebaseerd. Er zit een mandje van, van, van, van fiat valuta in. Dus het is, ja, het gaat met de waarde op en neer van die fiat valuta, als die allemaal in elkaar klappen. Ja, ik hoor iemand zeggen: het is vooral handig voor mensen die in Venezuela zitten of in, in Zimbabwe. Dan heb je een zwakke fiat munt.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 op een of andere ja, werknemer. En die klapt dan uit de school. En die staat al logistiek op de video. En, en nou was het van, um, van Google. En Google zei: Nou, we hebben de algoritmes veranderd. Eh, zodat uh, zo'n gevalletje Trump het nooit meer kan gebeuren bij de volgende verkiezingen. Dus die zaten eigenlijk van: de, ja, Wij zitten te, te, in, de, in, de, in de verkiezingen te, ja, te interfereren. Te, te interveneren. En ja, ja. Uh, ja, dan zie je opeens politieke partijen die opeens, oh shit, uh, deze 60 CDA, die hebben waarschijnlijk uh, helemaal geen contacten met de algoritmebouwers. Dus die denken, oh shit, dan wij, zijn wij natuurlijk te klos. Dan gaan al onze, onze berichten die verdwijnen dan allemaal in het zwarte gat. En, uh, uh, dus er moet toezicht op gehouden worden, er moet, uh, <laughs> er moet een richtlijn komen wat duidelijk is wat mag en wat niet mag. En, uh, Wow. Uh, en, en, ja, hier zeggen ze dan wanneer een, een overheid wel of niet algoritmes mag gebruiken en hoe ver dat mag gaan. Uh, dit is, dat, is, dat is alleen al onzin, want iedereen, iedereen die computer gebruikt, gebruikt algoritmes. Dat, een, een computer draait gewoon algoritmes. Dus dat hm. is een beetje onzin en het gaat nu nog over, over het gebruik van de overheid, uh, maar ik denk dat dat heel snel gaat veranderen in private bedrijven. Die, die moeten uh, ook voorkomen worden dat, uh, ja, dat die te veel.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 dat je een soort alleen erover hebt. Ja, ik vind het laatste stuk nog wel interessant. Algoritmes baseren ze op bestaande data en zijn door selectie van die data gevoelig voor discriminatie. Ja, dat is wel interessant wat ze hebben eens. Inderdaad, als jij een neuraal netwerk, dat is dan zo'n zo zelflerend uh, computeralgoritme. Als je dat op de data loslaat, dan, wordt die, dan gaat die vaak enorme stereotypen uh, versterken. Hè? Want oh, uh, uh, ja...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 Binnen 24 uur stond hij allerlei racistische, fascistische dingen te schrijven en uh, ja, de mensen vinden het natuurlijk heel leuk om zo'n computer te foppen. En, uh, als hij dan toch leert, dan kan je, hem, uh, dan kan je dat uh, net, net zo leuk als een papahaai leren uh, de Hitler goed te brengen ofzo. zo. Of, uh, ja, fuck <laughs> te zeggen. Ja, maar, ja, er was ja. ook in Engeland ook zo iemand die had een hond, een hond geleerd de Hitler goed te brengen en die werd in er de ervangster gezet daarvoor. Yeah. Ja. YouTube van, die YouTube-video van gemaakt. Ik denk dat jongens de lof... geen uh, katten altijd leren om aan de brievenbus te klepperen. Bij ons in de wijk waar ik als kind woonde, zat die brievenbus heel laag. Dus ja. en dan had ik die kat uh, met brokjes had ik hem geleerd om uh, te klepperen aan die deur. En dan uh, ging hij overal bij alle huizen, ging hij aan de deuren, de uh, brievenbus zitten klepperen. Dat vonden mensen natuurlijk heel irritant, maar dan stond die kat er zo heel schaapachtig te kijken: van wat blijven ja. met brokjes? Ja. <laughs> maar soms geven mensen dan ook echt eten aan zo'n beest, dus die blijft het dan juist doen. <laughs> ja, dat werkt heel erg versterkend. Maar er ja. staat behalve discriminatie is het ook een probleem dat ambtenaren moeilijk het advies van een algoritme kunnen negeren. Zijn bijvoorbeeld.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 Ja, want dus als salaris uh, waarschijnlijk, dan uh, krijgen uh, gewoon te veel salaris. Ik bedoel, uh, ik ken heel veel mensen, die vinden het reet juist te duur. Ja, ik, uh, ik zou het idee krijgen dat dat een uitspraak is die niet zo goed gaat vallen bij de mensen. Dus in ieder geval, hoezo wat? Ik denk over minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zegt dat in de buurt met deze krant. Deze krant, die standaard ade. Ja. Uh, en ja, het gaat natuurlijk alweer over milieu. Wel, uh, het is zo laag prijs dat het milieu te zwaar belast wordt.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 En uh, nou, de overheid gaat jaarlijks honderden miljoenen euro's investeren in die omslag. En die omslag is uh, uh, om een landbouw van de agrarische sector te maken. Maar ja, ik heb het idee dat als ze zeggen, hey, eten is te goedkoop en ik ga honderden miljoenen euro's investeren om het duurder te maken. Dat is eigenlijk het idee. Dus je ja, belastinggeld wordt dan gebruikt het om het duurder te maken. Mm. En uh, ja, dat, de, de whipping boy is hiervoor natuurlijk altijd het milieu. Want ja, het milieu wordt gewoon helemaal zwaar belast. Uh,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 uh, helemaal aan de andere kant van de wereld. Omdat er uh, dan transportkosten bij komen die vrij duur maken. Maar, yeah, dat, uh, hier zit een belastingverhaal bij dat het toch nog goedkoper maakt om... Uh, om Dezelfde om, reden dat om, om dieren best ook, uit uh, Roemenië te halen. <laughs> Dezelfde reden dat ook. Al die, uh, die, die dieren die gaan in een vrachtwagen heel Europa door, weet je wel. Uh, ja. Voor dat ja, dat wordt dan gesubsidieerd. Uh, uh, omdat het dan uh, parma mag heten of zo. Omdat die vrachtwagen door Parma is gereden met die varkens. Ja, hebben jullie de lucht opgesnoven? Ja, dan is het nu parma <laughs>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 Maar naarmate de landbouw efficiënter werd, kwamen er steeds minder mensen in te werken, terwijl de productieton nog toenam. En dat zie je nou, ik doorgezet sinds de jaren zeventig. Dat, dat je nu een kleiner percentage van je inkomen aan voedsel uitgeeft. Eigenlijk is die sector, de eh, meer efficiënte, efficiënter worden van de landbouwsector, dat heeft ervoor gezorgd, prijzen wat verder omlaag zijn gegaan. Ja, ja. Nee, ik, heb, ik kom net uit Oostenrijk, en als je daar gewoon een winkel...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 Mm. Dan, heb je, dan heb je daar een punt, dat, Nee, het is een keuze van de mensen. Zeg maar. is, ze rijden in een bakfiets niet omdat ze een auto niet kunnen betalen, maar omdat ze een zijn geworden En dan kan je zeggen, van, ja, in het, in het ene geval, als ze het noodgedwongen zijn te doen, dan is het gewoon door inflatie, omdat de uh, auto's en benzine te duur zijn geworden, dat ze in een bakfiets rijden of dat ze insecten eten.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 En dan is er weer een hoop inflatie verdwenen. Is het eigenlijk een soort propaganda tool geworden... voor uh, kabinetsbeleid of zo? Uh, de nou, en er zit natuurlijk ook een heleboel vast aan de inflatie. Hè? Van, uh, ja, je moet de inflatie niet te hoog laten lijken... want dan, ja, dan uh, hebben, kunnen mensen het idee krijgen... dat hun fiat geld niet helemaal zeker is. En dan... Uh, mm -hmm.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 Natuurlijk, vooral afgelopen jaar is de b enorm omhoog gegaan. Dus afgelopen mei was nagenoeg de grootste prijsstijging in tien jaar tijd te zien. Dus heel veel van die prijsstijging zit wel in, de, in die laatste ja, b woring ah, We gingen er toch allemaal vooruit uh, financieel? Uh, ik weet niet, heb uh, jij er wat van, van gemerkt? Uh. Uh, ja, ik ging wel vooruit, maar niet, <gacht> niet, uh, niet vanwege de minder belastingen. Uh. Wil klopt ook. Ik zag al een bericht voorbij komen over vandaag dat. Uh, dat onder Rutte uh, worden belastingen uh, toegenomen. Ja, want hij, hij liep te, te, te roepen van... Uh, gaan we gaan financieel uh, op het loonstrookje op vooruit. Ik heb er niks van gemerkt. Dus... Uh...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 Ik sta er ook wel een beetje van te kijken dat ze bij het ministerie van Sociale Zaken, dat ze er ook zo, zo, zoiets naar buiten knallen. Of ja, ik weet niet of het officieel gezegd is, dat iemand een beetje zat er grappen op de gang. Maar uh, nee, het nee, staat inderdaad, uh, ja, het is inderdaad een tweet van het officiële ministerie van de uh, SZW.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 We hebben het over uh, Zwolle. Daarom ja. mogen op de terrassen niet, uh, niet meer gerookt worden. Nou, GroenLinks. En, ja, dat, uh, GroenLinks in Zwolle wil dat alle heaters op terrassen worden verboden. Mensen moeten maar een deken ja. of een extra trui meenemen. Ook wil de partij een verbod op het roken voor terrasbezoekers. Ze willen dus uh, alles wat vuur. dat <laughs> soort of global warming bestrijden. Door <laughs> alles wat, uh, wat vuur, met vuur te maken heeft gelijk. Uh, uh,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 En die klinische nee, ze halen zich van alles in hun hoofd en dan door enorme fixatie erop. En, uh, ja, een beetje autistisch doet het uh, overkomen. Maar staat ook, mm -hmm. zo, en paternalistisch, natuurlijk, dat staat ook. Maar misschien moeten we, moeten we wel nadenken of we niet te lang buiten zitten. <laughs> het is ook zo, ja. Uh, we zijn aan het nadenken en jij gaat verbieden. <laughs> Dus, uh, ook in, ja, in de ja, waarom, waarom zou ik überhaupt moeten nadenken als jij iets gaat verbieden? Dan hoef ik niet meer over na te denken. Tot, uh, dan moet ik het enige nadenken is, wil ik kogel door mijn kop of niet? Dat is het waar ik over na moet denken, dat wil ik dan niet. Nou, dan geeft er Dat hebben ze überhaupt over het terras te zeggen. Het is andermans bezit, toch? Ja.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 dat Dan komt uiteindelijk uit uh, Oost-Europese kolencentrales, want in Nederland <laughs> ja, is gewoon alles geschoten. <laughs> dat was met die Tesla ook al zo, dus uh, <laughs> We Ik op, heb ja. even uh, zitten kijken van, ja, moeten de Zwolle naren vrezen, uh, dat, dat, er, ja, dat, dat ze geen peukje meer kunnen roken. Want het is nog maar een voorstel van GroenLinks, hè. Uh, hmm. heb ik even gekeken wat, hoeveel zetels GroenLinks heeft in, uh, in Zwolle.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 Hmm. Boers maar pareren, dus als ik om 1 uur s'nachts op het terras wil zitten in Zwolle, moet ik een extra trui meenemen of moet ik naar huis als het daar goed links ligt? Ja, en ik denk uh, van de ChristenUnie zullen die, uh, die, die barvliegen ook weinig uh, sympathie krijgen natuurlijk. Hè? Ja. Ik denk dat je maar bezig geen kroeg kan gaan openen in Zwolle.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 Een berg camera's bovenop die in het rond kijkt. En dan rij je dan mee door de straat. En dan kun je extra parkeerboetes innen. Oké. Okay. Ja. Oh, dus jij gaat namens de overheid uh, spioneren? Ja, nou. Uh, ja, jij niet, de gemeente die doet dat, de gemeente oh, oké, okay, okay, nee, auto... nee, het deed een beetje voorkomen als dat een auto was die iedereen kon kopen of zo, of, uh, gebruiken. Nee, nee, nee. nee. Oh, oké, okay. het is een auto, een speciale auto van de gemeente? Ja, het is een handhavingauto, die heeft de grote camera bovenop gebakken en die, uh, die rijdt door de straat heen en die, deel, die kent, kenteken kentekent en deelt boetes uit, dat is het weer.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 Weet je wel? Ja, bent... hebben ze ongetwijfeld uitbesteed, maar ja, dat is het is Ja, maar goed, dat, dat, dat komt allemaal veel te duur. Dat uh, wordt altijd, ja. altijd veel te duur, toch? Ja, en dat de moet, de overheid, ja die, die Dus dan moeten uit... miljarden aan boetes uh, weer uh, geïnd worden om die auto weer te kunnen betalen. Ja, nou ja denk ik denk dat je dat er vrij snel uit hebt, want die boetes zijn zo hoog dat dat ja, natuurlijk. Ja, dat dat. Ik, uh, ja, dat wil dat, dat, dat, dat ik ook niet weten. Maar wat, waar het mij vooral om ging, is dat het, dat, het, dat het wordt gepresenteerd als scanauto levert gemeente miljoenen op. In plaats van scanauto kost onderdanen miljoenen. En misschien ja. nog wel meer dan miljoenen, want ze moeten ook die auto nog betalen. Maar ze moeten ook, die, ook al die boetes betalen.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 Uh, onnodige 1 en 2 app ontwikkelen. Een app waarmee je naar 1 en 2 kan bellen of zo. <laughs> oh my god. <laughs> ja, het is uh, En die zou dan gelijk je locatie doorgeven. Dat was het geloof ik zo. Begin 2018 koosminister Grapper houdt van veiligheid en justitie. Of was het nou justitie en veiligheid? Oh ja. uh, dus uh, uh, uh, voor <laughs> <laughs> invoering van advanced mobile location, oftewel AML, voor 1 en 2 de ontwikkeling van de 1 2 app was toen net begonnen. Met AML gegevens smartphones, automatisch locatiegegevens door als zet alarmeren bellen. Deze techniek is inmiddels ingevoerd waardoor de 1 en 2 app groot deels overbodig is geworden. <laughs> dus, uh, ja, dat was al. dus die, die, uh, die techniek die is eigenlijk weer standaard geworden.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 Oké, je kan je foto's uploaden. De politie kijkt nu of er functionaliteit zoals chat en foto of video aan de app kan worden toegevoegd. Volgend jaar waarschijnlijk mogelijk een nieuwe versie. En mm. dat is misschien wat eerder. Hoor, als ik zie hier, de Nederlandse politie voorziet burger in de app van foto en gps. Dus dan, dus, ja, dan kan je like, een fotootje doorsturen. En, en over 112 gesproken, zal wel lachen wat. Uh, u bij afgelopen... was daar, Gisteren of zo Gisteren ging er overal alarm af. Rrr, rrr, op iedereen zijn telefoon. Ja, want ja. de 112 deed niet meer. Dus overal kreeg je, kreeg je alarmnummers. Want dat was een KPN, een storing of zo. En, uh, en ik moest al lachen. Want er is een film gemaakt, de Purge. Die, die gaat erover. Dat er een bepaalde dag... Zouden de hulpdiensten niet meer bereikbaar zijn. En dan zie je... Want de, in die film gaan mensen alleen maar huis barricaderen, want dan zou, zou iedereen aan het moorden slaan. En, uh, want alles was toegestaan, omdat de politie er niet meer was om je veilig te houden. En krijg je, ik heb de film niet gezien, door, maar ik heb alleen de trailer gezien. Maar dat was allemaal je moest rolluiken en munitie verzamelen, want het, het zou een chaos worden als de, politie, de hulpdiensten er niet meer waren. Het yeah, is een Purse uh, energy of zo, en ik had het gezien en ik denk, oh my god, nou. Ik ga deze film niet kijken. Sorry. Nee, het is een pure propaganda allemaal natuurlijk, maar dan moest ik ook doen. toen daar naar de hulpdienst buiten weg ging, oh jee, daar heb je de, de dus en energisten die, die door de, door de Badlands rijden met hun, met hun buggies <laughs> en, en, en, en alhoog vlammenwerpers en in, in het leer en zo. <laughs> en ook van, die, van die zweepen en die, en die tattoos en, uh, en uh, piercings <laughs> door de neus heen. Maar toen ik naar huis fietste was het toch opmerkelijk rustig weer. <laughs> Geen Mad Max tegengekomen, nee, nee. geen Tina Turner met een ooglopje, <laughs> nee. nee, dat zou je wel verwachten als je, als je de Purge had gezien dacht je ongetwijfeld, oh mijn god, 1 en 2 buitenwerken, nou, nou breekt ik toch een chaos uit. <laughs> Ja, je noemde net nog die, uh, die locatie dan, hè, dat ze die locatiegegevens doorgeven. Maar het is wel een beetje een probleem als je dan in een flat woont, weet je wel, van 12 verdiepingen hoog. Ja, de politie ja, heeft wel je locatie, goed. maar uh, welke <laughs> ding, hè <laughs> Ja, ik heb zelf ook ja, Ik Je een flat met een mes. Uh, <laughs> ja. Ja. ja. Weet ja. ze niet waar dat is van Welke verdieping? En ik heb dus inderdaad wel eens gehad dat ik een keer de politie moest bellen voor iets wat er in de flat gebeurde.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 Want hun denken dan vanuit voordeur, maar uh, bij een flat is dan één voordeur. Ik zeg, ja, die zit daar. En op jullie uh, apparaat is dat uh, dat nummer, maar in werkelijkheid is het dat nummer. Dus we moesten dat helemaal uitleggen. En dat kan bij hun niet helemaal het kwartje vinden. Zo. Ja, je weet dat ze verplicht een van 70 hebben of zo. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Net slim genoeg om uh, orders op te volgen, maar uh, niet na te denken <lacht> over vragen uh, stellen. <lacht>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 Die leren kinderen wat er speelt in hun wijk en maken zich een uh, leuke, laagdrempelige manier kennis met de wijkagent haar collega's. De wijkagent Feyenoord. Noord. Dus dat is uh, ja is gewoon. Uh, uh, het, uh, met het gezag. Uh,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 Oh, dit is veel beter dan waar ik nu zit. <lacht> nee. ja, ik heb het meegemaakt. Ik heb vroeger, heel lang geleden, heb ik in een jeugdgevangenis gewerkt. En ik moest daar de bestellingen doen, weet je wel, van de, de voedsel. En, en, en toen en, dan heb je wel zo'n stagiair, die heb je dan uh, uit die gevangenis, die mag dan bij jou uh, uh, mee, ja, meehelpen. Maar dus die vertelt dan van, nou, ah, mag binnenkort mag ik weer, uh, ben ik weer klaar, weet je wel. En dan uh, hoop ik in een restaurant te gaan werken of iets anders.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 ja. Ah, als je iets wat voor jongelui het zijn, dat zijn niet uit ja. uh, betere gezinnen. Ja, dan heb je wel een Xbox, maar je zit wel gevangen. Ik bedoel, uh, ja. Je ook af en toe wel eens een vriendinnetje willen hebben, en dat, dat heb je dan toch niet daar. Ik denk niet mm -hmm. dat dat uh, inbegrepen is. En nog. Ja, nee, ik kan me wel voorstellen, als je echt helemaal aan de grond zit, qua ja. eten en zo, dan. Uh, ja, dan, dan maar dan moet je in Nederland ook wel redelijk ver gaan. Dan moet je, ik denk niet, als je een eruit gooit, dat je dan een woning komt. Ja, het is een jonge lui die voor diefstallen en... Uh, oh, die, die jongen nee. die met mij meeliep, in in, uh, waar, waar ik werkte, die, uh, die zat voor uh, cocaïnehandel. Die hmm. was vijftien uh, of zo. Ja, ja maar goed, ja, we hadden het hier uh, zo net dan over uh, ja, dat jonge lui met de politie meelopen. Uh, mee maar uh, uh, dat volgende berichtje komt er ook al een beetje in de buurt, hè? Het hoofdstukslagen van de kiesgerechtigde leeftijd, omdat, uh, om om jongeren op uh, jonge leeftijd gevoelig te maken voor het democratische proces. Ze ja, mogen ze al vanaf uh, kleuterschool uh, gaan stemmen? <laughs> ja, ze het wordt verlagen van de 18 naar 16 jaar. Oké. Okay. Maar uh, ja, de, de, het verhaal is dat de beslissingen die nu worden genomen hebben immers straks invloed op hun leven. Bovendien zijn jongeren de toekomstige dragers van de democratie. Dus uh, ja, je kan ze best misschien met zes of zo of, uh, ja, hoe irrationeel wil je mensen hebben als ze de stembus inraden en beïnvloedbaar? Ja, Gewoon als uh, ze meteen geboren worden of zo. Nee, ze moeten wel eerst naar die staatsschool geweest zijn. En dan uh, flink bang gemaakt zijn voor global warming. En dan, oh, dan kan oe, ze ik ja. je ze laten stemmen. Iedereen die met de klimaatmars meeloopt, die mag stemmen. Ja, ja, ja die <laughs> mag stemmen. Ja. Iedereen die een gevoel ergens over heeft, die mag stemmen. Ja, het, is, uh, het is een beetje triest waar dit soort dingen. Um, ja, over het algemeen.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 Het woordje gelijk komt erin voor, dus uh, ja, zal er een tsunami aan, uh, aan nadigheid worden? Ja, dat is een mooi. het is van Koopers, het bericht, dat staat er een fotootje in Maas van, van die gelikte mensen die allemaal vrolijk, lachend en uh, breed tralend. Uh, uh, hun werk lopen te bespreken. Maar, dat uh, nou een wetsvoorstel, <laughs> ingediend door de SP, GroenLinks, PvdA 50+. Oei. Uh, de uit, uitwerking is al in de praktijk voor veel bedrijven tot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 En weet je al of het al mogelijk is dat je zeg maar uh, mensen met een topsalaris in de, hoe dat, in de, in de directie uh, zich al als vrouw kunnen identificeren als ze eigenlijk man zijn? Om dan toch te zorgen dat die wage gap een beetje bewegend <laughs> ja, nee, is? Ja, dan kan je nog hele rare dingen zien. Dit, maar, maar dat, uh, uh, ja, dat zijn we niet verbazen als prijs van waar House Coopers daar ook mee komt. Ja, u kunt natuurlijk. Ja de zaak verbeteren door uh, zich als vrouw te identificeren. Dan hoor je zo: CEO, oh, oké, okay. <laughs> veruit dan maar. <laughs> is het eigenlijk niet gewoon een soort reclame wat er lang lopen te maken voor PricewaterhouseCoopers? Uh... Nou ja, dat zijn een heleboel van dit soort bedrijven, die, dit is, en dat is ook zonde van het talent natuurlijk, er zijn een heleboel dienstverleners, heleboel die hebben dit allemaal in dikke kantoren en rekenen zware uurtarieven om bedrijven uit dit soort problemen te houden. En die zitten de mm. hele dag zitten die wetvoorstellen door te lezen... en te, te kijken waar, waar de gaten zitten... en de uitverwijkmogelijkheden. En die hebben contacten met mensen bij het ministerie... om te zien of die nog wat weten. Of... Ja, en, uh, en het is allemaal... er, er wordt niemand gelukkig van. Het lost geen enkel probleem op. Het is mm. gewoon zonde van de menselijke capaciteit... die hier aan verspeeld wordt. En die mensen bij het Waterhouse Coopers... die zouden ook... Uh, een echt probleem kunnen oplossen. Ja, iets nuttigs met hun leven doen, zoals schoenen poetsen op straat. Maar dat beroep heb je niet meer, hè? Raar, hè? Nee. Mm. had je nog mensen op straat die dan je schoenen gingen poetsen. Mm. Ja. Heb nee, maar al keer goed. Uh, ja, gezien in Amerika. Mm. Ja, daar heb je het wel. Nog. Mm. Maar uh, vermogen aan miljonairs is uh, 55 keer zo hoog als dat van uh, niet-miljonairs. Ja, ja, de. <laughs> ja, het is raar metric. Ik moet zeggen dat, dat toen ik die laatste paragrafen lees, was, was het niet helemaal wat ik verwacht had. Ik dacht van, ze nou, hebben weer een of andere ratio gevonden die, die uh, heel extreem lijkt en uh, de, dat er een oproep komt van, hier moet dat aan gebeuren. Maar dat was eigenlijk niet zo. Mijn bedrijf mag je dit bericht ook uitknippen. Ja, inderdaad. <laughs>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 het hele verhaal van de overheid is dat ze zeggen: jij haalt rendement met je geld, dat is inkomen. En inkomen belasten wij. Maar als je dus geen rendement haalt, dan zou je het niet kunnen belasten. Dan zeggen ze: ja, dat ze overstapt tot het virtuele rendement. Dat je eigenlijk, dat ze zeg maar, zij schatten een rendement in dat jij zou moeten kunnen halen. Daar gaan ze de belasting over hebben. Dat is in de praktijk, is dat dan eigenlijk niet haalbaar.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 dus uh, ja, het levert een enorme romslop op. En, en zelfs de overheid vindt het ook niet leuk als mensen hele avonden lang dat zitten in te vullen. Ja. Want dan kunnen ze je niet overwerken, natuurlijk. Ja. Ze willen toch een beetje beperkt houden. De druk van het invullen van een belastingformulier. Dus ik, ik weet ook niet hoe ze dat gaan doen. Het is natuurlijk wel zo dat je die beleggingsinstellingen en de banken kan afdwingen dat ze de informatie aanleveren. Uh, gelijk weer aan de belasting en dat het allemaal voor in ingevuld staat. En dan mm -hmm. heb je het alleen moeilijk als je zes, 26 keer in crypto gehandeld hebt in een jaar. Ja. Er zijn sommige mensen die handelen natuurlijk uh, uh, elke week. Dus dan heb je een <laughs> ja, hele, heleboel posities in. Dan moet je wat alles gaan bijhouden. Ja, hier had ik zoveel verlies op. Hier had ik zoveel winst op. En uh, ja, een, een, enorme zorgen. Dus uh, ja, op zich vind ik dat virtuele rendement niet zo rampen.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 Vaker wat hè, ik bedoel... Uh... Ik dat uh, verkeerd herinneren, misschien. <laughs> ja, ja, dat ook herinneren. Als, uh, als Rutte iets belooft, dan weet je gewoon dat tegenovergestelde. <laughs> ja. Hij <laughs> ja, ja, bedoelde eigenlijk, ik ga mezelf duizend euro geven. Voor <laughs> jullie geld. Maar ja, het, ja. Uh, de, volgens Keynesiaanse doctrine is sparen natuurlijk heel fout. Iedereen moet maximaal aan de schulden zitten. En... Uh...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 Okay, ja. ja, ik denk dat dat wel eens het einde van de euro zou kunnen zijn. En dat is natuurlijk wel maf dat, dat iedereen in Zuid-Europa die heeft de hele tijd uh, mooi high-up de hok geleefd, zeg maar, flink uh, uitgegeven, bakken met schulden gemaakt. En er staan nog een heleboel rekeningen open en dan zeggen ze nou, uh, toen het ook wij stappen eruit. En in Nederland hebben ze de hele tijd uh, met de vinger op de knip gezeten. En uh, ja, dan krijg je eigenlijk de rekening gepresenteerd daarvoor. Dus uh, dat daar, is dus, uh, heel leuk, bedankt Rutte ervoor zodat hij zonder Italië bij naam te noemen, waarschuwde Lagarde dat er overwegend zuidelijke EU-landen met hun hoge staatsschulden het juiste begrotingspad moeten vinden. Dat vergt politieke moed, maar de instrumenten daarvoor bestaan. <laughs> so, ja, jullie, jullie, ze willen eigenlijk wel meer bij elkaar zien: dat uh, Nederland meer schulden maakt en dat Zuid-Europa uh, minder schulden maakt. Mm -hmm. Ja, maar ja. Dat is uh, too bad, uh, Lagarde. Dat kan niet gebeuren, denk ik. Ja, er hebben nog een paar berichtjes. Ik heb hier nog uh, Sandra Scalenhoofd. Door kanker zorgt voor uh, paspoortproblemen. Ja. <laughs> mm, dat, is, uh, dat is wel uh, dus, Ja, Je moet natuurlijk allerlei uh, voorwaarden voldoen mm -hmm. voor je paspoortfoto.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 Ja, maar of dat ding er tegen kan. Ja. Of je, of je je je doen, als je je ja. wenkbrauwen afscheert of zo, dan denk ik dat je er al <laughs> niet doorheen komt. Maar je moet je oren, nou? Je oren altijd, uh, voor foto moet je oren wel zichtbaar zijn, geloof ik. Ja.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 Ja. Ja. Ik heb het ook wel eens gehad bij een ambassade voor een noodpaspoort. Had ik een uitgebreide foto bij zo'n bedrijf laten maken. Die zei ja het is geschikt voor een paspoort. En dan komen in Nederlandse ambassade en zei, nee, hij is te groot. Alsof ze dat niet een beetje kunnen schalen ofzo. Of zo. dat is dat is ook super primitief.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 Eigenaar, dat mag dan ook niet. Want dus je kan, uh, ja, de, was ook iets. Uh, je bent geen eigenaar van mensen, zeg maar. ja, Behalve de overheid, natuurlijk, die is eigenaar van iedereen. Maar <tie> ja, misschien dat ze met die CAO uh, proberen het een beetje in het gelid te brengen. En, uh, hm. gewoon, uh, je wordt gewoon een werknemer bij Ajax. Ja, maar goed, ja, ik heb uh, nog, uh, nog even kijken hoor. Nog twee berichtjes als het goed is. Um, we gaan nog even naar uh, de VS toe. Daar hebben we uh, de presidentsverkiezingen. Dat uh, doen heel veel mensen mee dit keer. Dus hmm. so buiten Firm and Supreme uh, uh, hebben we ook de nog uh, ja, voorverkiezingen. Heel veel mensen willen naar het Witte Huis toe. Dus so buiten Firm and Supreme home, hebben we ook nog uh, de Firm and Supreme staat voor de Libertarian Party. Maar met, met een boot worth licking. hè? <laughs> ja, boot worth licking. Dan <laughs> <laughs> hebben we ook nog bij de Democraten Bibo O'Rourke.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 Ja. Ja, vergoeding um, inkomstenbelasting is ooit in de VS ingevoerd om de schade van de burgeroorlog te betalen. En uh, toen het, ja, het afgeschaft is. Het is weer afgeschaft en het is in 19, uh, 1913 ook weer ingevoerd uh, met de VET voor ja. uh, de Eerste Wereldoorlog. Toen zagen ze het er weer aankomen. Ook weer met een tijdelijke, een, een tijdelijke maatregel ja. altijd. Ja, nou, je moet maar even op de Wikipedia kijken. De, de, de website van de IRS wordt ook heel goed uitgelegd. Want het was heel veel gekeuvel, want er waren weer de, de ene helft van de Senaat en de Congres. Die zei, ja, het is onconstitutioneel. En toen moest het weer zo vervormd worden, dat het wel weer volgens de Constitutie was. En toen moesten amendementen aangepast worden. En toen kon het uiteindelijk weer ingevoerd worden in 1913. En ja, toen wilde nu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 uh, dat is bij, uh, bij Buffett ook zo. Hè? Die zegt dan ook van ja, uh, mijn secretaris betaalt meer aan inkomstenbelasting. Maar komt ook al, hij heeft zo gestructureerd dat hij geen inkomen heeft. Uh, maar hij uh, begint met 3% voor de allerrijkste. Hè? En dan denk ik mensen, dat kan niet veel kwaad. En voor je het weet, het wordt de hele middelklasse wordt helemaal gecrushed door belastingen. Met eurobelasting. Dat, dat, dat gaat er uh, ja, 100 jaar overheen. En, uh, dus dat, dat, is, dat is gewoon...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 Je kan wat harder gaan schrijven misschien, maar ja, daar zijn ze niet van onder de indruk. Ik denk dat dit een beetje een gek, gekke gekke voorstel is en niet te ver, ver mee gaat schoppen. Maar ja, alle democratische kandidaten zijn allemaal met bundels met cash aan het zwaaien. <laughs> de onion deal, Babylon B is een erodische site.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 Uh, de, de gaan mensen dus expres het leger in om die belasting te, ja. te betalen. Ja, ja. vier zonen. En, uh, ja, wie offert zich op? <laughs> ja, ja, anders moeten we belasting betalen. Maar ze doen echt uh, de meest dat gekke dat dingen er, he, om uh, aan stemmen te komen. Ik weet niet, er was laatst een, uh, een filmpje van Stossel. Die had het allemaal heel mooi op een rijtje gezegd. Wat al die, uh, okay. wat al die mensen allemaal roepen om maar uh, stemmen te krijgen. Dan nou, had je ook die, uh, ja, die Harris. Ja, uh, Sturgeskot hebben we vergeven. He. Dat doet die uh, Warren en, uh, en ja. Sanders ook gewoon. Alle Sturgeskot ja, je hebt Harris, die was geloof ik prosecutor of zo, die heel erg op dit drugs uh, allemaal wilde verbieden en zo. En die zat dan in een interview te zeggen voor een uh, zwarte urban zender, zeg maar. Toen werd gevraagd van welke muziek luister je na toen je op, uh, op high school zat. Ja, Snoop Dogg, Tupac. Oh, ja, ja, ja. Dat <laughs> <laughs> was misschien uh, rappers die, die luisterde. Die is geboren, geboren geloof ik. <laughs> ja, ja, ja.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 Dus ja, is misschien, misschien, ook dat, misschien dat het wat moeilijker wordt, ja. ja, ja. Dat zullen ze wel tot hate speech bombarderen dan? Ja, ja, ja. Maar je vindt ook de money collected through the vortex, which is proposing for future wars. Dat Ja, de staat er gewoon letterlijk zo in. Uh, het is, uh, is, is ongelooflijk af en toe. Hè. Het lijkt steeds meer op de, op de Onion en Babylon zo, en dat soort sterische sites. Er werd ook ja. in of daar gezegd, daar uh, hadden ze bolten aangehaald. En die zei daarvan. Ja, uh, Iran-oorlog, we gaan de levens raken van de soldaten die doodgaan als wij uh, als wij aanval doen of zo. Er zat, er zat iets heel on, er zat iets <lacht> een cirkel cirkelredenering in. Dat die. ...dat hij al de toekomstige doden ging braken nu. Van, van, de, van, van de aanval die hij nu ging doen. Oh mijn god. Ja, die Bolter is echt de ook... rareste uit Ja, ja, ja. Maar er werd van alles geroepen over met, met Iran en zo. En ik kon er een hele leuke meme voorbij komen over de... Ik weet niet of je je dan nog herinnert van, de, van die vliegtuig... die neergeschoten werd in 1988 door de VS. Ja. Van een Iraanse vliegtuig. Mm -hmm.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 Je gaat duizenden kilometers van je eigen land ga je met een enorme drone ga je voor de deur, deur hangen. <laughs> dat is super uh, bedreiging, natuurlijk. En dan als iemand hem neerschiet, dan zeggen ze: oh, Wat? Een daad van agressie. <laughs> We moeten gelijk in actie komen. Hoe je het uh, uh. uh, in je hoofd kan halen omdat, uh, ja, dat, hoe, om het zo te portretteren.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 Uh, Prime Minister. Oh, dat zal de je... wel zijn? Ja. Uh, nee, uh, Member of Parliament, MP. niet okay. PM, maar MP. Uh, en waarom uh, kan ik zijn naam daar niet vinden? Omdat ze dit hele artikel vol hebben geplakt met pitskoezen. <lacht> <lacht> <lacht> en ik zit tussen <lacht> ze scrollen dat ik een ongeluk weet op de naam van die member of Parliament te vinden. <laughs> <laughs> Ik zie overal... Ik zie de stralen ass. me tegemoet. <laughs> <laughs> ja, Roy van Zero-S. Huh? <laughs> ja, ja, zero uh. <laughs> ja. Het gaat om de heer Roy van Alast. Ik heb hem gevonden. Roy van Alast van yeah. de Party What? for Freedom. Dat is -V -V. de PVV uh, dan. hè? Uh.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 Uh, rondlopen en reclame maken en zo. Maar ja, dat mag nou niet meer. Oh, dan ga ik geen formulier meer kijken. En eh. Uh... Ja, dat, was al, dat, dat bericht had dat ik al eerder gehoord, dat ze dat gingen verbieden. Maar ik wist nog niet dat dat in Nederland ook het geval was. En ja, kennelijk heer, hoort de heer Roy van Aalst En die was helemaal gewoon helemaal geschokt. Only, ja, terecht. Uh, uh, yeah. Grid girls belong in Formula 1 as much as the cars do. <laughs> yeah, <laughs> dat is voor yeah, we yeah. even belangrijk. Ja, ja, is het punt. Only idiots it, see beautiful women as a problem, the rest of the people love it.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 Maar er staan leuke paardjes bij, moet ik zeggen. Dus, uh, ja, ja, ja. Ik ben daar druk bezig ja. om, uh, om zinnen te formuleren, terwijl ik uh, ook, nog, uh, ook nog deze foto's boorde. Ik zou bijna vergeten dat het eigenlijk om auto's gaat. Ja. ja, ja inderdaad, ja. <laughs> ja. Nou, we zijn alweer uh, positief geëindigd, toch? Uh, ja, ja, zeker. Scroll tussen nog even door. Uh. <lacht> <lacht> ja, dat is de laatste keer, hè? Binnenkort mag ik dat <lacht> ja, allemaal ja. niet meer. Ja, nou, houdt het allemaal op. <lacht> <lacht> ja, uh, we moeten een ander evenement uh, bedenken. Dus komen, misschien mogen ze allemaal naar de crypto-events toe, al die dames. Ja, moeten het. <lacht> ja, dan kunnen ze daar gewoon... Uh... Zo'n zo Bitcoin-logo in een hand. Ja, je krijgt natuurlijk dat de prijs omlaag gaat, want ze kunnen niet meer naar Formule 1. Dus een... ja. Ja. ja. Ja, dan vraag ik nou: mag het wel als ze niet betaald worden ervoor? Ja, zo, zo, zo... het is Price... wel Ik denk dat PricewaterhouseCoopers uh, wel wat gaat uh, bedenken. Yes. <laughs> ja, ja. Dat die dames er toch mogen staan. Uh. Ja. ja. Mm. Maar nou, ja, we zijn er al uh, berichten heen. Klopt. Dus, uh, ja. En uh, goed, ja. Ja, goed, uh, dank wel in ieder geval uh, voor het luisteren, dames en heren, jongens en meisjes. En uh, uiteraard en iedereen die zich anders wil uh, identificeren, noem maar op. Uh, ja, uiteraard samen we volgende week weer. En ik uh, ja, dank u hartelijk voor het luisteren. En uh, jou, jij, uh, Peter, uh, hartelijk dank voor het deelnemen, Yoshi. En uh, volgende week zijn we er weer. En ik wens iedereen een vrolijk en spal weer vrije week toe. Ja.